12 uur. Jan van der Putten met het NOS-joen. In eerste instantie niet delen met de Kamer, omdat ze het een intern stuk vond. De oppositie in de Tweede Kamer meent dat Mansveld de uitgelekte stukken meteen naar de Kamer had moeten sturen. Pas nadat de Telegraaf ze vanochtend had gepubliceerd, stuurde Mansveld ze naar de Kamer. De oppositie heeft in het debat vanavond verder kritiek geuit op staatssecretaris Mansveld. Veel partijen betwijfelen of ze de situatie in de hand heeft. Turkije heeft Nederland toegezegd om opnieuw te kijken naar de langslepende zaak Demming, waarin een voormalige topambtenaar wordt verdacht van het verkrachten van twee Turkse jongens. Minister van der Steur zegt dat hij pas geleden een constructief overleg heeft gehad met zijn Turkse ambtgenoot. Turkije zei eerder dat de zaak was verjaard. Nu lijkt het erop dat Nederland de vermoedelijke slachtoffers toch mag horen. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een account geopend op Twitter. Zijn eerste bericht luidt, kunnen jullie me nu horen? Het bericht werd in een uurtijd meer dan 35.000 keer gedeeld. Snowden houdt zich naar verluid schuil in Moskou. Hij zelf volgt op Twitter maar één andere gebruiker, de inlichtingendienst NSE, zijn oude werkgever. Nederlandse uitkeringen in Marokko gaan in de toekomst toch omlaag. Na lang onderhandelen zijn Nederland en Marokko het eens geworden. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag naar Marokko gestopt. Ook komen er veranderingen in de uitkering aan nabestaanden en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een deel van de Kamer wil het verdrag helemaal opzeggen, maar minister Asscher vindt het niet verstandig om de verhouding op scherp te zetten. Dan nog het weer vannacht helder met kans op mist. Het koelt af tot een graad of vijf. Op sommige plaatsen mogelijk vorst aan de grond. Morgen volop zon. Temperatuur morgen rond 17 graden. Dit was het Nederlands. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zfm. Met. met nu de nacht. Kan je me vertellen wat wat ik doen. ik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 Keep myself dry www.zfmzandvoort.nl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 They know your <gasps> the first name is I'm mm -hmm. Does a shock you see He left us the sun oh.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 Pan Gangnam Star, Gangnam Star. 재미ensive